Artsen op de spoedeisende hulp willen dat de verkoop van alcohol aan banden wordt gelegd. De eerste hulpafdelingen in binnensteden hebben zoveel last van dronken mensen... dat de artsen willen dat er geactie wordt ondernomen. De Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen vindt dat drank in de supermarkt niet bij de andere artikelen hoort te staan. Verder willen de artsen een waarschuwing op etiketten, hogere accijns en beperking van reclame voor alcohol. In het noordwesten van Bangladesh is een hoogleraar Engels doodgestoken op straat. Verantwoordelijkheid voor de aanslag is niet opgeëist... maar de politie verdenkt extremistische moslims van de moord. De man was op weg naar zijn werk aan de universiteit van Rajshahi toen twee of drie mannen van een motorfiets afstapten en hem aanvielen met messen. Recent zijn op een soortgelijke manier nog meer mensen door extremisten vermoord in Bangladesh. Het gaat om atheïstische en vrijzinnige schrijvers en bloggers. De laatste jaren zijn zeker drie hoogleraren van de universiteit van Rajshahi om het leven gebracht. Uitvaartondernemers krijgen steeds vaker te maken met agressie en geweld. Dat zegt de oprichter Van Schaik van de website uitvaart.nl. Families schamen elkaar op de vuist of bedreigen de uitvaartondernemer. Soms ontstaat een agressieve sfeer als nabestaanden bepaalde familieleden niet meer willen zien. Volgens Van Schaik is het aantal agressiegevallen groter bij goedkope budgetuitvaarten. Er zijn speciale trainingen voor de ondernemers om agressie bij begrafenissen en crematies te voorkomen. Het weer, op sommige plaatsen valt hagel en er is hoog kans op onweer. Het wordt 8 tot 10 graden. Morgen meer regen en ook dan kans op hagel en onweer. Het wordt morgen een graad of 9. Ook de dagen daarna valt er geregeld een bui en blijft het fris voor de tijd van het jaar. Dit was DFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad is het enorm druk op de wegen rond de Keukenhof. De wachttijd op de N207 en de N208 rond Lisse kan oplopen tot meer dan een uur. Op de A1 staat file van Amersfoort naar Amsterdam tussen Naarden en Knopendiemen, 9 kilometer. Dat heeft te maken met werkzaamheden, maar in de file is ook een ongeluk gebeurd. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Zoals de volgende, van Dorothea Margaretha Scholten van Zwieteren. Bekend onder de naam Terry Scholten. Geboren in Rijswijk op 11 mei 1926. En al daar overleden op 8 april 2010... was een Nederlandse zangeres en presentatrice. En ze trad onder andere op in het radioprogramma... de bonte dienstdagavondtrein van de AVRO... met liedjes die door Henk Scholten waren geschreven. En van 1955 tot 1960...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 Zond met de noord dan druk ik gauw mijn grote snoor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 Die raak ik niet graag kwijt, maar één man die bedreigt me, dus brons door zo'n gezet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 Naco kijk Keetje Tippel. Nou, we kunnen zo nog wel verder doorgaan. U hoort nu de zangeres zonder met kleine herdersjongen. Je niet. Zeg me toch eens waarom jij het al verbiedt? Lokten joden lichten van de stad zo aan? Ben je daarom uit het dorp gegaan? Door het dal de lente brengen overal. Het liedje met het wondere melodietje uit het lander je Al de pracht van het heelal. Al de wilden van de stad is klatergoud. waaraan men geen herdersjongen toe vertrouwt. Neem je fluit weer op en zoek de edelwijs. In de bergen ligt jouw paradijs. Oh. We Tot mijn vrienden maakt met mij een aardig reisje. Die wou naar Brussel of Parijs. Die weer naar Londen vooruit riep ik. We maken fijn. en reisje langs de Rijn. In een Wip. Zakkernoot zat het lipje op de boot. Ja, zo'n reisje langs de Rijn, Rijn, Rijn. S'avonds in de manen schijn, schijn, schijn.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 Als een jongen Kees nam zijn harmonica en ging aantrekken. En dadelijk zo'n Kromme deun, doodsplan was Pistouzeun. Lichtjes zaar, welk gevaar? Riep al op, ik word zo Oeh, ja, zo reis je ja, langs de Rijn, Rijn, Rijn. Rijn, Rijn, Rijn, Rijn. Samen zit de schijn, Rijn, schijn, Rijn, schijn. Rijn, met een lekker potje, potje bier, bier, bier. bier, bier.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 Oh, Daar staat zijn laatste glas Wat sigaretten Zijn laatste boeket En ik voel zijn hand Op mijn schouder En zijn stem Alles komt wel weer goed Maar dat kan ik niet geloven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 I'm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 Letterlijk uitstekend, figuurlijk zelden waar. Vraag de noem er maar eens naar. We leven de tijd van weleer. Dat zand zandvoer dat zand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 U luistert naar Zandvoerder Zandvoort met Mario Zandvoort.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 Troppie, dan zing ik hem een koppie van ik hou zo van jou melodie, Dat is toch wat jij hoorde nou Zoals een vroegere tijd en Straks zal de zon weer steken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 Geef dan je toestel cadeau. Klaasje apparaat, er toch niet staat om op te schieten. Om wat te doen fris. Een roepen mis. Stuur een winst. Om op te schieten. Zeg nou eens wie kan. Nou Van zo'n span. Van zo'n Nou echt genieten. nieten. Ieder die ons ziet. Die ons dan zeg toch subit. Om op om te, te schieten. schieten. Het apparaat, apparaat, het zal geen om op, op te schieten schieten, schieten. schieten, schieten, schieten, schieten, schieten, schieten. Johnny was een Texas cowboy, maar chance bij de vrouwen had hij niet.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 Leefde daar gelukkig en de Het huwelijk was heel voorspoedig. Nauwelijks was er een jaar voorbij. Of een flinke vijfling in de wieg lag. Brullend Johnny, joh, is voor mij. Bye bye. Read oh, it like read a read Rip those that little she day, the we that she did a little day, read that, read that little skip that little that that that Dip the little that will down, that little doubt Oh, Johnny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 Zorgen, hou ze nooit voor haar verborgen, zal ik altijd met je mee.